Doreen Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Mike Waltz... wordt voorgedragen als ambassadeur bij de VN. Minister Rubio van Buitenlandse Zaken neemt zijn taken als veiligheidsadviseur waar. President Trump maakte de herschikking van topposities in zijn regering bekend. Waltz moest weg als veiligheidsadviseur door wat Signalgate is gaan heten. Hij voegde per ongeluk een journalist toe aan een vertrouwelijke appgroep. Daarin werd geheime informatie gedeeld over een op handen zijnde aanval op Jemen. Het Britse warenhuis Harrods zegt dat hackers hebben geprobeerd om in te breken in de systemen. Uit voorzorg heeft het bedrijf het internetverkeer in hun winkels vertraagd. Harrods is het derde bedrijf dat te maken krijgt met een cyberaanval in het Verenigd Koninkrijk in twee weken tijd. Warehuis Marks Spencer kampt al sinds het paasweekend met een gijzelaanval op de servers en kan al dagen geen bestellingen meer aannemen. Supermarktketen Co-op met zo'n 2300 vestigingen in het Verenigd Koninkrijk moest gisteren een deel van de IT-systemen uitschakelen door een aanval door hackers. Op het terras van een hotel in Rijswijk bij Den Haag is iemand doodgeschoten. Het is niet bekend wie het is. De eigenaar van het hotel zegt tegen Omroep West dat rond kwart voor zes een gast van dichtbij werd beschoten. Dat is door camera's vastgelegd. De dader zou daarna een park zijn ingerend. De politie in Rijswijk is nog op zoek naar de schutter. Blokker gaat weer winkels openen. Volgens RTL Nieuws zijn het er 30 of 40. De winkelketen ging eind vorig jaar failliet. De leveranciers bevestigen nu dat ze in gesprek zijn met de nieuwe eigenaar. Waar de nieuwe blokkerwinkels komen en wanneer is nog niet bekend. Het weer, vanavond droog en nog lang warm. Maar uiteindelijk koelt het af tot een graad of 13. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan een 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort.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 ...van de bovenste plank, samen met een beetje folk er eigenlijk in. Want daar staan ze onbekend en die band komt ook uit de buurt. ze komen uit Hoofddorp, Solar Cycles. En dan betrek ik even uh, waar dit programma wordt gemaakt. Namelijk in Zandvoort, bij ZFM Zandvoort. Uh, dat is wel heel erg leuk, want uh, Marcel van Kuik, collega van mij... ...die op uh, de maandagavond zit... En eigenlijk in feite dus na de herhalingen zit van dit programma. Want wij hebben op maandagavond altijd de herhaling tussen 6 en 9. Uh, dan zit uh, Marcel meestal daarna tussen 9 en 11 met Play It Loud. En die, hebben al eens, uh, die heeft al eens aandacht besteed aan Solar Cycles. En dat gaat hij uiteraard weer doen. Want ik heb van even daarvoor, voor de uitzending, heb ik natuurlijk ook nog gesproken met Iwan Ijsbrandij van, van de band. En die had het er al over. Dus ze komen nog een keer langs in dat opzicht. Maar uh, wil je morgen weten waar die single over gaat, dan zou ik je toch even willen aanraden om naar 3 voor 12 Noord-Holland te gaan. Want daar wordt over die single gesproken. Dus dat is de aftrap van uurtje nummer 3. En ik probeer nog een nieuwe single te ontfutselen. Maar dan moet uh, dezegene natuurlijk nog wel meewerken. Is trouwens ook een geselecteerde voor de popronde. Nou, dan weet je het wel. Uh, we gaan uh, stug verder. Want. We hebben er nog één. Uh, nieuwe muziek. Nou ja, nieuwe muziek is het niet helemaal meer. Want een paar weken geleden heeft Dirty Classy hun album uitgebracht. En daar staat ook deze singletrack op. En dat is 2004. Toch uh, enigszins de excuses maken in de richting van de heer P. Kniezen. Die zit achter dit verhaal van Cully. Want uh, hij is ook een voormalig deelnemer aan de Robakda Award. En op het moment dat ik uh, bezig ben met de uitzending... Klapper de Mailbox, wie zit erin? Cully. Uh, dat heeft alles uh, te maken met uh, de nieuwe single uh, die eraan uh, zit te komen van hem komt op 16 mei uit. En dat uh, is Control. En ik heb uh, net ook uh, het voor mekaar weten te krijgen... dat hij hem 15 mei al mag uh, laten horen. Maar dit is nog een uh, oud werkje van hem. How to Live Forever. Dat is eigenlijk uh, de, de meest recente single die hij nog heeft uitgebracht. En daarvoor hoorde je Dirty Classy in 2004. Het komt van Into the Big Unknown. Want uh, dat is uh, het album wat daarbij hoort. Over klanten gesproken en ook nog mensen die in de studio zijn geweest is bijvoorbeeld Linde en dit is haar laatste single A Thousand Pieces broken because you started it When something's good you want more and more When something's real you can be sorry I feel so deeply I feel so broken Want you to lay Oh. You never did such an ugly thing. The vicious days you leave behind. The past place that we. Still here I am and you are rambling pure and simple rings. But I'm on to you I'm on to you dat ik iets uh, niet goed gedaan heb uh, met een afspraak. Ik zou om half negen eigenlijk moeten bellen. En uh, nu uh, is dat half tien. Uh, dat is denk ik niet helemaal uh, de bedoeling. Maar goed, we gaan het uh, meemaken. Um, eerst uh, hoorde je Linden met uh, Thousand Pieces. En daarna hoorde je Aporia van... Uh, niemand minder dan One Clueless Friend. Nou, hoop ik want ik heb verkeerd in de agenda zitten kijken... of Pien Breusma dan alsnog de telefoon aan gaat nemen. Maar we gaan het uh, proberen, uh, want ik ben een uur in de war. Dus, uh, want ik had het om half negen moeten doen in plaats van half tien. Dit is Beat Drama. I can tell you Dit komt van het laatste album. Tenminste, ik weet niet of het helemaal van het laatste album afkomstig is. Maar uh, het nummer heet Beat Drama. Degene die mij daaruit de droom over kan helpen... die hangt toch aan de telefoon. En dat is Pien. Goedenavond. Goedenavond. Uh, klopt dat wat ik zeg? Uh, Beat Drama, is dat, uh, dat is dan toch een album... wat eerder al door jou is uitgebracht? Ja, klopt helemaal. Dat was uh, 2023. Zie je, dat is alweer een tijdje terug... Ja. ja. Um, Eva over, over dat album. Want uh, je bent weer inmiddels bezig. Maar uh, ja. dat album uh, kenmerkt een hele andere sfeer met wat je nu doet. Klopt. Ja, ik. Um, eigenlijk is het weer een beetje terug naar um, mijn eerdere EP's. Ja. Want die waren ook altijd wel wat nou, iets rustiger. Ja. Uh, iets poppier. Um, en ook wel een beetje met die. Uh, Filmachtige sferen erin, en uh, op die filmische sferen, en daar ben ik nu weer een beetje naar terug aan het gaan. Ja, waarom ben je daar naar uh, terug gegaan, als ik vragen mag? Uh, nou, ik hou eigenlijk van, van ja allebei. Ik hou heel erg van dat poppy en dat, uh, nou ja, met die jaren tachtig invloeden en dat echt dansbare, maar ik vind uh, de andere kant ook heel mooi: mm. uh, meer het meer melancholische en het kleinere. Ja. Um, dus daar wou ik nu weer eventjes een beetje naar terug uh, gaan. Ja, en wat trekt jou dan uit de jaren tachtig zo aan in die muziek? Um, nou ja, kijk, bij dat echt up uptempo... wat echt wat beatdrama te horen is... Uh, uh, ja, daar hoor je dan toch wel echt Madonna-invloeden... Uh, Blondie-invloeden. Um, en, en dat is eigenlijk bij dit werk wat minder. Hier is het iets meer ja eigen tijd dus het, het is wat meer gericht op een op een sfeer en minder op echt op de dansvloer ja uh, maak ik even nog een zijstapje uh, wat, uh, wat dat er gaat want uh, je bent natuurlijk ook bezig met muziek maar uh, ik uh, weet ook dat je nog even jurylid bent geweest van de Rob Akda wordt de Night editie ja. Uh, want, uh, wat, uh, ja, want uh, daar heb je ook een rol van betekenis uh, gespeeld uh, met, met uh, de Night editie. Uh, hoe belangrijk vind je dat dat element in Haarlem uh, ja, onder de aandacht uh, wordt gebracht want uh, de Rob agdao heeft dat nu geloof ik drie of vier keer achter elkaar gedaan ja, ja ik vind dat heel goed omdat uh, er is natuurlijk, uh, er moet altijd een platform zijn voor pop mm. maar er zijn ook heel veel acts die daar dan eigenlijk toch net buiten vallen die echt ...op de nacht gericht zijn... ...wat obscurere acts in... ...of rap of elektronische muziek. Ik vind dat daar ook een plek voor moet zijn... ...en ook weer natuurlijk een soort van talentontwikkeling... ...die daar aan gekoppeld zit. Dus dat vind ik heel goed dat ze dat doen. Ja, dan hoop je natuurlijk dat er ook volgend jaar... ...dat ook weer zo'n night editie gaat komen. Ja, dat zou zeker, wat mij betreft, uh, zouden ze dat zeker moeten doen. Ja, nou, nou weet ik dat je ook uh, ja, uit Haarlem komt. Uh, maar heeft Haarlem ook een nachtcultuur waar bijvoorbeeld ook jouw muziek uh, ja, tot uiting kan komen? Ja, het is altijd een beetje lastig omdat Haarlem natuurlijk zo dicht bij Amsterdam zit. Mm. En om dan echt zelf een cultuur te vestigen. Uh, het is denk ik best wel moeilijk. Uh, het publiek is ook daarin. Ja, misschien niet altijd uh, leergierig genoeg of nieuwsgierig genoeg. Um, dus dat is wel, het blijft een, een hele lastige. Maar aan de andere kant ook met initiatieven als bijvoorbeeld de Rob Akda, uh, het Boring Festival, ja. uh, maar ook Patronaat doet natuurlijk onwijs veel uh, uh, aan nieuwe initiatieven... en aan het ondersteunen van de clubcultuur mm. en de nachtcultuur. Dus er gebeuren zeker dingen, alleen het, is, het blijft altijd een beetje... Ja, vechten voor, een, uh, voor, voor het publiek. Eigenlijk niet vechten voor een plek, maar meer vechten voor het publiek. Van hm. waar ze nou precies naartoe gaan en wat ze, misschien, ja, wat ze nou willen. Ja, ja want uh, ik heb hier een technicus er rondlopen. Die fotografeert ook uh, bij Bevrijdingspop. Dat is Marcus van Dam. En die zegt van: Nou, uh, als wij bijvoorbeeld iets op de socials zetten. Dan lijkt het wel of ze een aandachtspannen hebben van een garnaal. En daar doelt hij dan mee op. Uh, 10 seconden en dan uh, zijn ze alweer vertrokken. Maar uh, hoe, hoe, hoe krijg je uh, ja, de aandacht op bijvoorbeeld de socials. Als je dus weet dat dit soort dingen gebeuren. Ja, je moet gewoon. Kijk, ik heb wel geleerd op de socials. Dat je niet uh, ook te lang, te veel moet nadenken. Je moet gewoon. Tenminste, dat is mijn strategie, is gewoon spontane dingen laten zien en daar niet... Dus, dus wat ik dan voor mij een goede strategie is, is dat ik gewoon laat zien wat ik doe. En dat is muziek maken um, en daar ben ik mee bezig. Dus dan vanuit mijn studio schiet ik gewoon die beelden en dan uh, laat ik dat zien. Ja. En dat is voor mij een natuurlijke manier om het te doen. En ik denk dat dat belangrijk is, dat als je een beetje een natuurlijke flow te pakken hebt... dan is het ook vol te houden, want als ik... ...probeer iets te zijn wat ik niet ben... ...ja, dan hou ik dat ook helemaal niet vol. Ja, ja dan krijg je van die effecten... ...dat iedereen uh, rare filmpjes staat, uh, staat te delen... ...waar iedereen een ja. beetje uh, rare dansjes uh, staat te doen. Doet mij weer ergens denken aan iemand... ...maar goed, daar ga ik het niet over hebben. Um, uh, dan, dan even ja, gaan we nu zo langzamerhand... Uh, ...naar de single die je morgen gaat uitbrengen. Uh, Want ja, het is dus uh, een stijlverschil, zeg je net. Uh, en wat, wat kunnen we uh, op die nieuwe single van je... Gaan verwachten. Nou ja, in die zin, ik heb natuurlijk altijd wel met de met, de, met mijn vocalen en de zongteksten en de altijd wel een soort van melancholisch element. Dus in die zin is het blijft dat onveranderd. Mm. Het is denk ik meer de keuze in uh, ja, sfeer en sound. Het is gewoon uh, echt wel meer een luistertrack. Uh, het, uh, ja, het blijft ook die ele elektronische elementen houden. Maar het is eventjes een, een stapje terug in BPM. Het is even een uh, stapje terug in uh, energie. En gewoon, uh, ja, je kan er lekker gewoon op, op, um, ja, op luisteren. En, uh, en een beetje in meegaan. Het is filmisch, dus het, is, het, het moet je een beetje meenemen. Ja, uh, Oblivion, want waar gaat het over? Nou, Oblivion is onderdeel van een EP die ik ga uitbrengen. en Die heet Ikigai. Hm. Mm. En ikigai is een Japanse term voor eigenlijk dat waar je voor opstaat. Dat wat je drijft elke dag om te doen wat je doet. Uh, en dat vind ik iets heel moois. En uh, ik heb best wel veel gesprekken gehad met oudere mensen. En zij hebben me ja, heel veel inspiratie gegeven om dat in nummers te verwerken. Mm. Bij deze eerste Oblivion gaat het echt over ja, dat je af en toe in je leven aan het touw trekken bent met dat wat je wil, maar uh, ja, je, ook weer een soort van verlangen, maar ook bang zijn om iets te verliezen. Mm -hmm. um, en dat is eigenlijk het thema van de, van de eerste. Dus je wordt een beetje overmeesterd door een nieuw gevoel. Um, en, en je weet niet zo goed de raad mee. Je weet niet zo goed wat, je de, wat wijsheid is om daarmee te doen. Ja. Um, nog even de afsluitende vraag. Waar uh, ben jij te vinden op het wereldwijde web... Ja, overal onder de naam Pien, P-Y-N. Duidelijk, dan gaan we hem laten, laten horen. Hier is Oblivion van Pien. The depths of my fears and wild desires It's like a dream mm -hmm. When you leave It makes me feel alone I try to be strong But the heart decides Nou weet ik niet zeker hoe die nieuwe EP van Panda Noir gaat heten. Maar volgens mij is hij Less Veel uh, Wise uh, zoiets. Want het heeft uh, iets te maken met de, de vorige titel van Panda Noir. Panda Noir uh, wat uh, betreft uh, het, uh, de EP die ze hebben uitgebracht uh, uh, een tijdje terug. Failed Being Wise en dit is Les Veel Being Wise. Zo heet uh, de, de, de nieuwe EP. Uh, en ze hebben er al een beetje een voorschot op uh, genomen. Want ze hebben dat uh, min of meer gedaan afgelopen week in Cynatol. En daar speelde ook Lucie Fabienne in het uh, voorprogramma. In de support. En uh, die heeft een Volendamse link. En dan komen we uit uh, bij het uh, kwartiertje uh, rond uh, de Volendammers. En dat heeft alles uh, te maken met twee dingen. Uh, met One Clueless Sprint en met Katmandu. Maar we trappen af... En dat is weer zo'n avond als deze, dat we hem weer kunnen laten horen. Hier is Never Cry Wolf van Alaska. My notions of love burn like fleeting desires As I'm tied to a mast of a ship capsized No swimmer dies, the dead A I'm a hoof. Thank God I'm tied to. It smile at a desperate man once in love with your lies. I've told many stories, I've told many lies, but I'd never steal the pennies from En dat was hem dus eigenlijk ook. Uh, dit was Katmandu en dat uh, komt morgen uit allemaal op een EP. Dit is volgens mij een van de, de laatste singles die uh, er vanaf uh, gehaald is. Uh, er zijn nog uh, wat tracks die overblijven. Dus uh, er is nog altijd wel wat te raden. En Katmandu treedt morgen op in... Piers, Volendam, dat is aan de WJ Tuinstraat. Alleen de ingang moet je wel op het uh, goede plekje hebben, want dat is, niet in, uh, dat is het officiële adres. Maar dat is gewoon aan dat hele grote plein, uh, waar ook het winkelcentrum is. En daar gaat Katmandu uh, de EP-release uh, houden. En dat uh, zal uh, plaatsvinden rond half negen. Niet helemaal, want om half negen begint eerst Storm Snoek te spelen... En daarachter gaat dan Katmandu, uh, het dan Katmandou het verhaal verder invullen. Dus dat is een beetje vrijdagavond het uh, verhaal in de Piers Volendam, zoals dat heet. En mensen, voor het geld hoef je het niet te doen, want het is geheel gratis. Ja, we hoort het goed. En het zal bijna ook nog wel eens een uh, kandidaat zijn voor volgend jaar als het gaat om... Popronde 2026. Want ja, um, we hebben in 2024 Lorem Ipsum gezien. Dus het zal mij niks verbazen als deze band... Het, uh, een beetje een van de beste bewaarde geheimen van uh, Volendam... Uh, volgend jaar misschien wel eens zou uit kunnen maken van die popronde. Over best bewaarde geheimen gesproken. Want uh, ze hebben dan toch uh, wel aardig uh, wat, uh, wat dat gaat uh, gedaan. Uh, One clueless friend. Daar sluiten we deze avond mee af. En dat, dat nummer dat heet The Leave. En die staat ook op dat hele mooie uh, album wat na elf jaar is verschenen. A state of being. Ik zeg tot volgende week. Dag.